De stemmen van de grootte der aarde, reeds lang verstild, klinken weer in werkelijkheid. De wetenschap heeft ons opnieuw een wonder geschonken. We hebben het voorrecht om u te doen horen, niet slechts een nabootsing van een stem, niet de opvatting van een acteur van het geschreven woord. Niet de weergave der gedachten van grote persoonlijkheden, maar de werkelijke stem van een groot wetenschappelijk man, wiens uitvinding miljoenen mensen genoegen verschaft en duizenden mensen het leven gered heeft. Een man die een gouden bladzijde in het boek der wereldgeschiedenis schreef, Giulielmo Marconi. Giulielmo Marconi werd op 25 april 1874 te Bologna geboren. Zijn vader was een Italiaan en zijn moeder van Schots-Ierse afkomst. Marconi bezat een helder, forsend verstand en hij was een rusteloze, energieke persoonlijkheid. Reeds op jonge leeftijd ontdekte hij het geheim van concentratie van zo buitengewone waarde voor ingespannen werk. Uit de prachtige wetenschappelijke bibliotheek van Villa Grifona, het verblijf der familie, putte hij de grondslagen voor zijn levenswerk. Hij studeerde ijverig en experimenteerde zonder ophouden. Toen hij twintig jaar geworden was, was hij bezield door het denkbeeld dat het seinen door de ruimte zonder draden mogelijk was. Zijn moeder maakte zich ongerust over zijn mager bleek gelaat. Zijn ogen verrieden ingespannen werken en gebrek aan slaap. Het is herfst van het jaar 1894. Marconi's ouders en zijn broer Alfonso staan te kijken naar een vreemd uitziend instrument dat op korte afstand van het huis op het grasveld is geplaatst. Zijn vader staat sceptisch tegenover het welslagen van de experimenten met dit instrument. Ik geloof niet in de fantastische ideeën van Julien, Mo. Hij denkt dat deze ontvanger zal werken terwijl hij een huis zendt met niets dan lucht tussen ons. Maar Giuseppe, hij is er absoluut zeker van dat het werkt. Heus, het zal werken vader. Giuliano heeft van zijn laboratorium naar het souterrain gesend. Ah ja, en dit is maar een klein eindje verder. Zo, en als hij succes heeft, wat dan verder? Wat dan verder? Giuliano huh, beweert dat deze seinen benut kunnen worden om verbindingen tot stand te brengen. Als ze dwars door een kamer kunnen gaan, dan kunnen ze ook een stad, een land, zelfs een oceaan oversteken. Giuseppe, oh. hoor, het werkt, het werkt. Marconi's vader was overtuigd. Hij aarzelde niet langer om gelden te verstrekken om de proefnemingen voor te zetten. In 1897 stichtte Marconi, bijgestaan door zijn neef Jameson Davis, een maatschappij die hoofdzakelijk ten doel had om lichtschepen en vuurtorens langs de kust te voorzien van draadloze installaties. Zijn eerste succes op dit gebied dateert van juli 1898. Wij bevinden ons op een ontvangstation te Kingston aan de Ierse kust, gebouwd door Marconi. Twee vertegenwoordigers van de Dublin Daily Express zijn met elkaar in gesprek. Ik zou het niet geloven als ik het niet met mijn eigen ogen voor me zag. Kun jij je indenken dat Marconi deze woorden uitzendt van de Flying Hunters? En dat hij 25 mijl uit de kust vaart. Dit is geschiedenis in wording, man. En zo werd het eerste nieuws naar begeerige ogen en oren, gedragen door de etergolven, uitgezonden. De tijd ging voort en men veroverde al grotere afstanden. Maart 1899, de Wimero in Frankrijk. Draadloze berichten te Dover ontvangen. Marconi overspant het Engelse kanaal. April 1899. Stoomschip R.F. Matthews in aanvaring met het lichtschip van East Cotwin tijdens dichte mist. Dankzij de radio wordt de gehele bemanning gered. Herfst 1899. Oorlogsschepen van Amerikaanse marinen wisselen draadloze berichten. 53 mijl van elkaar verwijderd. Engelse oorlogsschepen houden contact met elkaar over een afstand van 75 mijlen. De draadloze telegrafie overspant een afstand van 100 mijl. 200. 300. En nu? Het is donderdag 12 december 1901. Hoog boven in een gebouw, op de eenzame Signal Hill in St. John's op Newfoundland, zijn drie mannen in gespannen verwachting van grote gebeurtenissen. Eén van hen, Marconi, zit stil en strak voor zich uitziend in een der verste hoeken van het vertrek bij de ontvanger. Omdat hij vreest dat de seinen zwak door zullen komen, maakt hij gebruik van een koptelefoon. Zijn assistenten, George Kemp en Paget, staan bij hem en zien in angstige spanning toe. Zou je denken dat hij werkt, George? Zeker. Maar Connie zit nu al meer dan twee uur aan de ontvanger gekluisterd. Drie punten, het morsen teken S. Als ze maar doorkomen, ja, dat betekent dan dat ze bijna 2000 mijl over de oceaan komen. Ja, Cornwall aan de ruwe kust van Engeland, zal dan net zo dicht bij ons zijn als... Kijk, kijk, George... Hij tikt met zijn vingers. Eén, twee, drie. Eén, twee, drie. Ja, we hebben het gewonnen. Kijk eens naar zijn gezicht. Meneer Page, de draadloze telegrafie. Ja, de draadloze telegrafie had de Atlantische Oceaan overspannen. Maar de man die dat bewerkstelligde, was zo bescheiden, dat dit feit niet eerder dan twee dagen daarna aan de pers werd medegedeeld. Marconi genoot internationale roem. De vooraanstaande figuren op wetenschappelijk gebied eerden hem. Het ene land na het andere overladen hem met onderscheidingen. De praktische kant van zijn uitvinding werd spoedig duidelijk. Het is zondag 14 april van het jaar 1912. Voorzien van de modernste waterdichte deuren, spoedt het zogenaamd onzingbare stoomschip Titanic, een zeekasteel dat het rots der scheepsbouwers was, zich van Sezamten naar New York. De passagiers, zoals de bemanning, zijn in feestelijke stemming. En in de radiohut zijn de eerste marconist, John Phillips, en zijn jonge assistent, Harold Bridge, ijverig bezig. Hier nog een bridge van de Californië. Weer het oude liedje? Eh, uh, ja. 7:15 uur middag. namiddag passeerde grote ijsberg liggende in uw route. Nog twee inzicht meer zuidelijk. Ik begrijp niet. Waarover hij zich zo druk maakt? Kapitein Smith is toch niet? Uh... Nee. Kapitein Smith was niet bezorgd. Met de grote Titanic kon niets gebeuren. Maar de radioberichten bleven binnenstromen. Om 10.20 uur twintig zijn de Californië stoppen zijn door ijs omringd. En om 11.30 uur. Dertig aan boord van de Titanic. Eesberg, recht vooruit! hem. Eesberg, recht voor, voor Stuurboord uithalen. Voort, kracht vooruit! hem. Meneer Philips. Ja, kapitein, we zijn op een ijsbellen gelopen. En ik laat u een onderzoek instellen. Houdt u gereed om assistentie te vragen, maar niet voor ik het u zeg. Vier minuten later keer de kapitein terug. Ga je Philips. Vraag assistentie. Het schip is aan stuurboord opengesneden. Het voorruim en de machinekamer maken water. Wat? En ik dacht dat de tijd. Titanic... ik. Niet zinken, kom, kapitein. Ja, en hoe staat het met de waterdichte deuren, kapitein? Ze zijn door de aan... aanvaring absoluut buitenwerking gesteld. Het schip maakt slag zij. Toen vooruit zijn er toch hulp. Ja, kapitein. Bijna een uur. En, en nog geen antwoord. Dat ziet er lelijk uit. Ze moeten ons toch horen, dat kan toch niet anders. Stil, daar komt wat. Het is, het is van de Carpathië. Maar 58 mijl hier vandaan. Zeg kaptein Smith, dat de Carpathië met volle kracht hierheen komt. De wereld zal zich nog lang het tragisch lot van de Titanic herinneren, maar ook de belangrijke rol die Marconi's draadloze telegrafie in die verschrikkelijke nacht vervulde. Trouw aan een nieuwe traditie bleef Philips op zijn post tot het water zijn instrument het zwijgen oplegde. Hij gaf zijn leven, maar zijn heldenmoed en Marconi's draadloze telegrafie redden het leven van 712 anderen. Op 25 september 1912 verloor Marconi, ten gevolge van een auto-ongeluk, zijn rechteroog, maar hij zette zijn werk voort. De jaren die volgden, werden vaak zijn genie en zijn daden geroemd. Grote gebeurtenissen kenmerkten de glorierijke ontwikkeling van draadloze telegrafie, radio, televisie. Het zo eenvoudige, bijna ruwe instrument, dat in het begin als een verbazingwekkend wonder werd beschouwd, was de grondlegger van een der grootste industrieën van deze tijd. Dankzij Marconi's doorzettingsvermogen, dankzij het feit dat hij immer recht op zijn doel afging, zonder van de door hem als juist erkende weg af te wijken, dankzij deze grote uitvinder, werden mensen het leven in vele opzichten veraangenaamd. Op 1 maart van het jaar 1937, Zond Marconi uit de eeuwige stad Rome zijn stem door de onmetelijke ruimte door middel van een instrument dat hij had uitgedacht en geschapen ter begroeting van de vierde jaarlijkse bijeenkomst van de Women's Congress die in Chicago in de Palmer House werd gehouden. En dan zult u luisteren naar de stem van de vader der radio, Giulielmo Marconi. The superiority of man, the characteristics man in his distance from and superiority to other living beings apart from the divinity of his origin and of his ultimate goal, lies, I think, in his capacity of exchanging in detail with his fellow creatures, his thoughts, his feelings, his yearnings, his ideals, his troubles, and alas also, his complaints. Everything designed to facilitate and extend the development of this really superior capacity is to behave. I venture to submit, that the very medium for real human progress, the way of enhancing this typical peculiarity of man, with all our friction, jealousy, and antagonism, the inevitable chronic ail ailment of mankind, and in spite of the bloody eruption, which from time to time rend it asunder, the ideal of peace and fraternity remains an in us. We all yearn for a better life, based on a better understanding of one another so that every nation should have its chance. hebt zojuist geluisterd naar de werkelijke stem van Giulielmo Marconi, de vader der radio, de man die in zo'n grote mate de beschaving diende, de man die werelddelen met elkaar verbond en die op 19 juli van het jaar 1937 voorgoed de ogen sloot, maar wiens uitvindingen altijd zullen blijven bestaan. Stemmen uit het verleden.